Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In delen van Nederland wordt vannacht vanwege de kou niet gestrooid. Het zout verliest bij temperaturen van beneden de min 7 zijn werking... en op een aantal plaatsen vroor het vannacht meer dan 15 graden. Op de A28 bij Staphorst is aan het begin van de nacht een automobilist verongelukt. Hij botste vermoedelijk door de gladheid op een vrachtwagen. Zijn auto sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een dichtgevroren sloot... De man werd nadat hij was bevrijd langdurig gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Nederlandse spoorwegen gaan ervan uit dat het treinverkeer vanochtend weer normaal zal zijn. Tot in het begin van de nacht is er met man en macht gewerkt om zoveel mogelijk treinen te laten rijden. Of het gelukt is om alle reizigers op de plek van bestemming te krijgen is niet duidelijk. Troepen van de Syrische president Assad hebben gisteravond een bloedbad aangericht in de stad Homs. Volgens een oppositiegroep zijn er meer dan 200 doden gevallen, onder wie ook vrouwen en kinderen. Het leger zou een wijk van Homs van verschillende kanten met granaten hebben bestookt. Het lijkt erop dat de VN-veiligheidsraad vandaag gaat stemmen over de veelbesproken resolutie over Syrië in een afgezwakte variant. Het is onduidelijk of Rusland, dat met een veto dreigt, zich in die variant kan vinden. De Amerikaanse regisseur Zelman King is overleden.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 Het weer, het is helder en lokaal mistig. Minima van min 8 aan zee tot meer dan min 15 in het binnenland. Overdag is het zonnig en koud met de middagtemperatuur rond min 4 graden. Morgen ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, 747, Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen, welkom terug bij onze uitzending deze week. Onze programmering staat ook op onze site nachtvluchten.fm. En dezelfde programmering is dan ook na te lezen op teletextpagina 331... En daar staat ook alles over de prijsvragen die ik in het vorige uur aanmelde. Prijsvragen, meervoud. Want inderdaad staat er al een tweede prijsvraag op. Goed, we hebben nog twee uren voor de boeg. En dat wordt ongetwijfeld mooie radio. Zeker wanneer u weet dat onze live gast tussen zes en zeven inmiddels waarschijnlijk onderweg is. En niemand minder is dan Hans Jaap Melissen. Gewaardeerd journalist, buitenland correspondent en schrijver van het boek Haiti, een ramp voor. Journalisten. En op een exemplaar daarvan maakt u dus kans wanneer u meedoet aan de prijsvraag die ook op nachtvluchten.fm staat. Goed, Hans-Jaap Melissen bijt het spits af in onze themamaand getiteld Onheil versus Voorspoed. In dit uur talent van hele andere orde in een bijdrage van RKK. Op 4 februari 1961 werd Karin Krutse geboren. Bij het grote publiek werd zij bekend met haar rol van doktersvrouw in de televisieserie De Brug. In 2010 speelde zij de rol van de koningin in de film Majesteit. In Anders Denkenden, waarin Gerard Klaassen in gesprek is... met de vooraanstaande actrice, zegt zij over die film... ik zou de koningin wel de hand willen schudden... waarbij ik haar één vraag zou stellen, heb ik het een beetje goed gedaan. Tot en met februari is Karin Krutse te zien... bij het toneel speelt in de voorstelling Gijsbrecht van Amstel. We gaan nu terug naar oktober 2010. Het woord is aan de immer bevlogen en charmante Gerard Klaassen... Karin Krutzen, actrice, eigenlijk toneel- en filmactrice. Actrice ook met een zoektocht. Vroeger een allesoploster. Tegenwoordig ook docenten aan de toneelschool van Maastricht. Uh, actrice met een uh, hele grote verscheidenheid aan rollen. En nu de rol van koningin Beatrix in Majesteit. Levensbeschouwing. Ja, levensbeschouwing van huis uit ben ik natuurlijk katholiek. Ik ben katholiek opgegroeid in het Limburgse Heerlen. Ja. En ja, dat blijf je natuurlijk dan toch altijd een beetje. Tenminste, dat zit in je. Dat is de verbinding die je hebt met vroeger. Dus je blijft een katholiek meisje uit Limburg. Maar ik voel me niet meer praktiserend katholiek. Jij ja, was van het prettig soort katholicisme met engeltjes uh, en kerstmis. Nou ja, heerlijk. Wel een vergevingsgezind, katholiek en beschermd. En inderdaad uh, bidden voordat je gaat slapen... en bidden voordat je gaat eten. Maar ook bidden op een prettige manier. Inderdaad, zoals veel katholieken dat nog wel kennen... s'avonds als, als, uh, als ik slapen ga. Je volgt bij veertien engeltjes na. Ja, twee aan mijn linkerzij, twee aan mijn rechterzij enzovoort. En dat voelt echt heel veilig. En... Uh, nou ja, katholicisme is natuurlijk best een mild geloof. Dus heeft in ieder geval vergeving. Yes. Maar heeft van oudsher natuurlijk ook wel een verdoemenis. En angst, daar heb ik dan allemaal niet zoveel mee. Ja. Vader was... Uh... Een vrome katholiek was ja. werkzaam bij een ziekenfonds. En je moeder was huisvrouw, maar was een beetje een soort um, twijfelkatholiek. Ja, inderdaad. Mijn moeder stelt zich heel veel vragen. Dat doet ze nog steeds. Ze is nu 81. Maar die zich veel vragen stelt bij het leven. Dus ook bij het katholicisme. En wat is nou waarom, wat is niet waarom? Waarom zouden wij het ware geloof hebben en waarom anderen geloven niet? Hm. Maar ze, kon natuurlijk, ze is natuurlijk ook helemaal opgegroeid daarin. En In een tijd dat het nog wat uh, strenger en stringenter was. En zij kan dat ook niet helemaal loslaten. Dus ja. zij gaat regelmatig naar de kerk nog steeds En voelt zich daar prettig bij. Maar wel met, met vragen en twijfels. Inmiddels is jouw vader overleden. Ja. Uh, hij is uh, een tijd lang in een verzorgingsstaat geweest. Um, komt jouw vader in de hemel? Ik hoop het voor hem. Volgens hemzelf wel. Dus ik gun hem die hemel zeker. En volgens jou? Ja, ik gun het hem. Ja. Ik gun hem een hele mooie hemel. Maar ja, wat die hemel is en hoe dat eruit ziet... dat is natuurlijk ja, aan ieders eigen voorstellingsvermogen. Met jouw veertiende brak je eigenlijk met de wekelijkse kerk gang, hè? ja. Ja, ik was dus ook een meisje met veel vragen en kritische dingen. En had, ik heb veel dingen in de kerk ook wel gedaan. Maria gespeeld, gedichtjes voorgelezen, uh, gezongen in het koor en dat soort dingen. Allemaal in Heerlijk? Allemaal in Heerlijk. Ja. allemaal. Ja, daar ben ik opgegroeid, dus daar heb ik gewoond tot mijn achttiende. Uh, ja. En um, met veel vragen. En dus ook inderdaad zo'n geloofsbeleidend is die dan iedere keer in de kerk gezegd wordt. Dan dacht ik van, ik geloof in de enige ware katholieke kerk. En dan dacht ik, waarom is dat de enige ware? En um, nou ja, ik geloof in. En dan komt er een rijtje. Ik geloof in. En dan dacht ik, ja, maar jij ja, gelooft niet. En ik vond de preek ook niet interessant. Dat scheelt natuurlijk ook. Ik vond dat er maar veel slaapverwekkend gepraat werd. En um, toen zei ik op een gegeven moment... ik wil liever niet meer naar de kerk. En mijn vader vond dat heel erg jammer. Maar die was wel zo dat hij zei... ik vind jou een weldenkend, verantwoordelijk kind. En volgens mij denk je over de dingen na. Dus als jij vindt dat je dat niet meer moet doen... vind ik het jammer, maar dan moet je dat niet meer doen. Dus um, ja, ik ben toen niet meer naar de kerk gegaan. Ja. Is er een wat voor in de plaats gekomen? Uh, sowieso veel belangstelling altijd daarvoor... wat religie is en spiritualiteit is... En um, ja, zo lezend en, en denkend. En toen ik 18 was bijvoorbeeld, heb ik alles verslonden van Krishnamurti. Zeker, de Oosterse filosoof, hè? Ja, Krishnamurti. Daar heb ik alles van verslonden. En dat, dat, dat gaf me af en toe echt niet alleen gedachten... maar ook een allesoverheersend gevoel van waarheid. Dat je, dat je ervaart dat je denkt, dit klopt, dit is waar. Dit is maar diep waar. Ja. En um, dat heeft veel te maken met proberen te leven in het nu hoe moeilijk dat ook is, want nu is het alweer voorbij als je het benoemt. Maar wat me daarin aantrekt is dat het niet te maken heeft met methodieken. Je voelt ook met absolute waarheden? Nou ja, hoe absoluut? Met gevoelswaarheden. Wat is, wat is waar, wat voelt waar ook? Ja. En uh, het oordeelt niet. Het uh, gaat uit van iets wat ik het allermoeilijkste vind... dat je uh, niet moet leven in verlangen, zeg maar, zowel niet naar het verleden als naar de toekomst... Dat je probeert reëel te zien wat er is. En als je iets bedenkt ergens over, dat je, je ook afvraagt of het wel reëel is ja. dat je dat denkt. Of dat dat jouw invulling ja. daarvan, jouw projectie daarvan is. Ja. En dat zit in het Zen-boeddhisme, zit dat ook. Ja. Dus daar voel ik me wel toe aangetrokken. Alhoewel al ik niet kan zeggen, ik ben een echte zen of... Maar je kan zeggen, je bent nog religieus. Ja, spiritueel ja. is misschien een beter woord. Tegelijkertijd, ja. Ja. als ik zo vrijmoedig mag zijn, uh, Karin, draag je toch altijd nog die katholieke uitstraling uit, hè? Is dat zo? Dat vind je van niet? Maar wat is dat dan? Ja, katholie dat is iets wat je niet kunt benoemen, maar ik kan gewoon aan je zien... dat je een, een heel bent. Maar wat is katholie, dat dan? Ja, maar wat is ja, dat? Hé, is, is he, hey, kijk, he, he, he, he, het... Ik zie dat jij bij beeld zit, uh, in beelden denkt. Alleen al je gezicht heeft iets katholieks. Heeft niet die, laat ik zeggen, vierkante stijl die je bij protestanten ziet. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik weet het niet, maar ik heb beeld, ik heb absoluut iets met beeld... maar ik heb ook heel erg iets met woord, wat helemaal niet zo katholiek is natuurlijk. Ik hou ontzettend van taal en van woord en van uitdrukking en van formuleren en zo. Dat is helemaal niet zo katholiek. Het, het kan ook zijn dat je natuurlijk al heel vroeg voor het toneel gewonnen was. Eigenlijk wilde je zangeres worden, hè? Uh, maar musicals die zijn niet aan jou besteed, uh, toneelacademie uh, Maastricht, en in ja. 1984 afgestudeerde, ja. en dan uh, werp jij uh, in het Amsterdamse leven. Ja, nou ja, ik was eerst wel, ik heb eerst nog psychologie gestudeerd, omdat ik het toch wel heel eng vond, ja. uh, dat uh, theater, Waar moet je daar, ik kom ook niet uit een gezin waar dat heel normaal was, wel van verhalenvertellers en muziekmakers, maar niet zozeer dat mensen dat professioneel gingen doen. En um, ja, uiteindelijk ben ik inderdaad naar de toneelschool gegaan... omdat het bloed toch gaat waar het kruipt wat niet gaan kan. Op. Nee. Maar ja, dat is de uitdrukking. Ja, gaat. Nee. Het bloed gaat... Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ja, precies. Dat is de uitdrukking. Ja, maar daar kom je jezelf natuurlijk ook... daar kom je je hele verleden tegen, je hele opvoeding tegen. In mijn geval... Een keurige, inderdaad. Een, een, een welopgevoed Limburgs meisje. Ja, daar is niks mis mee namelijk. Er is niks mis mee. Alleen al in het begin in de toneelschool denk je dat het er wel iets mis ja. mee is. Omdat er een heleboel dingen van die keurigheid weg moeten. Ja. Wat ook moet, denk ja. ik. Ja. Als je actrice wil zijn. Ja. Maar als, het, als die periode weer voorbij is... dan kom je ook weer de positieve dingen daarvan tegen. Dus het leven wordt alleen maar rijker daardoor. Ja. Je kwam in Amsterdam. Hè. Je kreeg een contract bij het Publix Theater, dacht ik. Hè. Dan kom je ook in tenten als bijvoorbeeld de Smoeshaan. Dat zijn niet de leukste jaren geweest. Hè. Je hebt met vier jaar, heb je, laat, ik, laat ik zeggen, een moeizame start. Ja, zeker een moeizame start. Het was, ja, het was eigenlijk vrijwel meteen nadat ik in Amsterdam ging wonen. En ik ben voor mijn gevoel beschermd geweest, zeg maar... En ook zelfs op de toneelschool, waar je toch echt behoorlijk wat proeven moet doorstaan... zal ik maar zeggen, en ontwikkeling doormaakt. Toch, binnen die school ging het eigenlijk goed met me. Ja. Men een geloofde in me. Ja. Nou ja, dat was dus ook een soort vier jaar voor veiligheid voor mij. En ik kwam in Amsterdam, wat, waar ik me heel erg klein voelde... want ik voelde me echt provinciaal in de grote stad... En ik dacht, nou ja, nu moet, ik dus, nu moet het grote werk gaan beginnen. Nu moet een carrière gaan beginnen. Uh, hoe ga ik dat aanpakken? Nou, daar waren allemaal mensen. en Ik zag allemaal mensen daaromheen draaien, die dan daar heel bedreven in leken. In het, uh, hoe je dat aanpakt en hoe je dan op mensen afstapt. En dat je zegt, ik wil graag met u werken of mag ik eens een auditie doen. Of... En uh, ja, daar, uh, daar sloeg een, een, een angst en een onzekerheid uh, toe. En daarmee een hele, nou ja goed, een, een beeld wat ik van mezelf in jaren had opgebouwd. Wat niet bleek te kloppen. Ook een, het beeld van een uh, jonge vrouw die van zichzelf vond dat ze alles moest oplossen. Ja. Ook gegeven de gezinssituatie in Limburg. Daar, daar had je jezelf aan ontrokken. Maar in Amsterdam bleek dat er een volledig andere karinkrutsen ook uh, mogelijk was. En wel een hele kwetsbare. Ja, ja, ik had van mezelf toch altijd wel het beeld dat ik, dat ik alles wel aankon. En dat ik sterk was. Ik was voor vrienden ook altijd, mijn vrienden kwamen naar mij om te praten als, er niets, als iets niet goed zat. Uh, uh, ja, thuis bij mijn ouders was ik ook al snel een volwassen factor in het geheel. Zeg maar. Dat had te maken met de omstandigheden thuis met mijn halfbroer en ouders. Daar hoef ik verder niet zoveel uit te wijden. Maar in ieder geval, ik had mezelf de rol van sterke dochter uh, toebedeeld... En die bleek helemaal niet zo sterk achteraf in Amsterdam. Er bleek een hele andere kant aan te zitten. En daar moest ik zelf erg aan wennen. En dat toegeven dat dat zo was. En voelde je toen al dat er uh, in de actrice die je uh, toen al was... iets vervat lag van die spagaat die je eigenlijk in je leven uh, had... Nee, ik was toen eigenlijk alleen maar bezig met overleven. Het ging gewoon slecht met me. Nee. Ik, ik voelde me gewoon niet goed. Dus dat hele acteren was, stond eigenlijk... Dat moest ik wel doen, want ik moest werken op dat moment. Maar dat stond eigenlijk op de achtergrond. Voorop stond hoe, hoe in godsnaam... In godsnaam. Je op je benen blijft staan? Ik op mijn benen blijf staan. Letterlijk, immers, op de Albert Kaap in Amsterdam... ben je een keertje door je knieën gegaan. Ja, toen was wel inmiddels alweer in Amsterdam. Op ja. je knieën ben je tussen de stalletjes door naar, naar de stoep gekropen. Je ja. kijkt me aan met een blik van... Uh, jeetje, weet hij dat ook? Ja. Ik praat over iets wat van mijn 23e tot mijn 27e was. Nou Ik ben inmiddels 49, dus het ligt al lang achter me. Maar het is natuurlijk wel een bepalende periode geweest in mijn leven... omdat het... Uh, ja, een soort volwassenwording toch. Ja. Zo voelde ik het. Ja. En een soort beeld van jezelf aangaan wat completer is... dan het uh, eerste beeld van je, wat je voor jezelf had. En inderdaad, ik liep een keer op de Albert Cuyp en voelde me heel slecht. En de zon stond heel laag. En het, het leek alsof ik door het licht werd opgeslurpt, zeg maar... En ik kon gewoon niet meer doorlopen en ik viel op de grond. En er was niemand die iets zei of deed. Het was in de ochtend, het was ook nog niet zo heel erg druk. En ik kroop tussen die tentjes door en zat op de stoep en dacht... wat kan er nou eigenlijk erger overkomen dan dit? Ja. Er is niemand die hier iets verder aan doet of zegt of wat dan ook. Je bent alleen. Wat, wat kan er nou erger gebeuren eigenlijk? Want je, je hebt niks te verliezen. Je hebt ja. niks meer te verliezen. Dus geef je nou maar over, zo'n soort gevoel. Geef ja. je nou maar over aan wat er gebeurt. En, en maar het is goed gekomen. Het is goed gekomen. Ja, ja. Ja. Want ben je met bijna 50, ik durf het bijna niet te zeggen, ik ja. geloof het ook helemaal niet trouwens. <lacht> um, is je persoonlijkheid gevormd naar de mate die het beste bij je past? Nou, ik, ik ben niet klaar met leven, dus in ieder ja, dat hoop ik tenminste nog niet. Maar ik, ik denk wel dat, dat je in de loop der jaren en ik met alles wat je doormaakt, met werk, maar met relatie, met kinderen krijgen, wat ook heel belangrijk is. Doctor, je woont al 27 jaar samen met de acteur Nico de Visser. Ja. Ja. Je hebt twee kinderen die je los moet laten. Ja. ja, ik heb twee zoons van 20 en 16. En die, die van 20 die woont in Amsterdam inmiddels. En die van 16 is nog thuis. Gelukkig. Vind ik ook heel gezellig. Maar um, kinderen krijgen vormt jezelf natuurlijk ook. Maar ook gewoon het, het leven, het werk, je vrienden. Uh, en ja, je komt op een of andere manier uh, steeds dichter bij wie je wel zult zijn. Dat zeg ik heel voorzichtig, want je, ken, je kent jezelf nooit helemaal, denk ja. ik. Ik denk aan de andere kant ook weer dat je nooit wezenlijk echt anders wordt. Dat je in de eerste jaren zo, zoals ik als meisje was... zo zal ik nu eigenlijk nog wel zijn. Alleen dan met een heleboel ervaringen bij. Gelukkig maar. Gelukkig maar, ja, ook, ja. En een gruwelijk grote stad. Ik hoop dat niemand met me praat. Ik loop maar door, ik weet niet in. Ik weet maar amper waar ik ben. Ik heb het nog nooit zo koud gehad. Het is als koorts in mijn kop. Het dreumt maar door het hulp niet op. Ik wil dichter bij jou zien. Hallo trekjes die je ken. Zelfs die hoor ik maar niet aan wen. Is ik elke dag wat meer Ik wil weer vullen hoe het was Ik wil naar hoe ik ruik het graas Ik wil dichter bij jou zien Het is als koorts in mijn kop Het dreut maar door, het hult niet op Ik wil dichter bij jou zien Ik wil dichter bij jou zien. Rowan Hazen, dichter bij O, hè? Ze moet je kennen, denk ik. Nou, zegt, jij zegt dat op zijn Engels. Je zegt Rowan <laughs> ja, waar. Het is Rowan Hezen. <laughs> ja, ja, het ja, is ja, gewoon ja. veel Limburg. Ja, natuurlijk ken ik. Ik uh, kom ja. van boven Limburg. En, jij van onder ja. de, en, en de grens wordt toch getrokken bij Zwalmen. Ja, precies. Nou, rustig wachten op de dag dat heel Holland Limburgs lult. Dat is de tekst oh, oh, oh. van Rowan Hezen. Uh, geweldig liedje ook. En dat wordt ook driftig uh, ja, dat, dat was natuurlijk geweldig. Want dat was volgens mij de eerste band die in het Limburg zong... en die nationaal succes had. Ja. En daar was het hele Limburg-sprekende gedeelte van uh, Nederland... was daar natuurlijk heel trots op. Van, Jezus, een Limburgse hit in ja. Nederland, ja. ja. Karin okay. je um, jij bent actrice. En uh, inmiddels uh, een... <laughs> Oh, ja. Ja, je bent het echt zo. En, en, je bent ook een, een geslaagde actrice, Alhoewel je ook weer niet een vedette bent. Want dat zal je waarschijnlijk helemaal niet willen zijn, denk ik. Ja, wat is een vedette? Dat zijn ja. Nou, ja, Je hebt ook grande dames in het ja. toneel. Maar die zijn in het oog. Ellen Vogel is oh. bij Far een grande dame. Maar ja. daar moet je volgens mij de 70 voor gepasseerd zijn ongeveer. Nou, zij komt natuurlijk ook uit een totaal andere tijd. en generatie. Ja. Daar was meer het diva en, en, en vedette. Ja, dat, dat hoorde bij de tijd ook. Ik ben overigens heel trots op dat dat ik een keer samengespeeld heb met Ellen Vogels... Ze is mijn moeder geweest in een film, De Avondboot... En uh, dat vond ik ook heel erg leuk. We hebben samen een paar dagen op Vlieland gezeten. En uh, daar is de vedette ook een heel gewoon, een ja, ja. ontzettend leuke vrouw. Ja. Zij was één uh, van de eerste gasten in 1999 of 2000 dacht ik in uh, Anders Denkenden. Um, we gaan het uiteraard met je hebben over Majesteit. Uh, de film die deze week ook in de première gaat. Waarin jij de rol van koningin Beatrix speelt. Maar toch eerst even over het spelen zelf, het vak zelf. Um, zij is zoals de karakters die zij vaak speelt. Krachtig, slim, goed gebekt, goed gekleed. Dat wordt van jou gezegd? Ja, dat wordt van mij gezegd. Dit, dat geldt trouwens denk ik voor het gedeelte wat mensen kennen van televisie en film. Op, op toneel is dat toch wel anders ook. Toneel, kun je grotere transformaties doorvoeren, zeg maar. Dus daar heb ik ook hele andere ja. vrouwen op gespeeld. Televisie overigens ook, want Mam Dalton bijvoorbeeld was nou niet de, de Dalton's, waar jij Dalton, gespeeld hebt. Ja. Precies, vpro en, en dat was bijvoorbeeld weer een vrouw die helemaal niet zo... Ja. goed gekleed, uh, goed ja. gebekt enzovoort uh, was. Maar dat is, dit is wel een beetje het beeld wat men van mij heeft, denk ik. En, ja. Maar je bent het ook niet, hè? Je bent het, maar je bent het ook niet. Ja, er zit een andere kant. Ik vind personagespelen waar twee... Waar, nou, ik zoek ze ook. Als ze er niet in zitten, dan zoek ik ze ook op. Iemand is niet alleen maar zwak of iemand is niet alleen maar sterk. Dus iemand die ogenschijnlijk sterk is en uh, gestudeerd heeft... en uh, goed uitziet, daar zoek ik altijd de kant op. Op die niet zo klopt en die niet zo in evenwicht is. Als je iemand speelt die, die juist uh, in de groot ligt... of die, nou ja, zoals in de periode die ik net beschreef... dat ik me niet goed voelde... dan klamp je je vast aan iets naar boven. Dus probeer je er greep op te krijgen. Ja. En dat is het mooie wat, je, ja. wat ik interessant vind aan spelen... om dat evenwicht ja. te zoeken. Ja. Ja. Te kijken waar de zwakheden en de, de kracht van, van een mens ligt. Je zegt het zelf al. Um, jij hebt de eerste jaren vooral veel uh, film gespeeld. En televisie, uh, televisie ja, ook, ja, al twee, ja, ja. zeker. Maar uh, het theater heb je eigenlijk sinds 1999 weer gevonden, ja. uh, mag je zeggen. Hè. En uh, dat is niet voor niets. Want jij wilt die, die band met het publiek, het direct op het publiek spelen... Hè, de mensen in je buurt houden, die wil je nadrukkelijk omvatten. Zeker, maar het is ook uh, het is een beetje omstandigheden geweest dat ik een aantal jaren geen toneel heb gespeeld. Ik heb kinderen gekregen in die periode en heb een paar mooie televisieseries mogen, waaronder Pleidooi en De Brug. En... Op het geld niet te vergeten. Het Daar speelde jij. Was al een familiedrama was ja. dat. Ja. En niet te vergeten wij Alexander. Ook. Ja. Dus ik heb heel erg veel gefilmd in die tijd. De Brug en Wij-Alexander inderdaad voor de KRO ook. Ja, dat scheelt tien jaar, geloof ja. ik. Dat, dat was goed te of beter te combineren met het krijgen van kinderen. Want als je het theater speelt, moet je natuurlijk iedere dag die bus in. Ja. En moet je om twee uur vaak de deur al uit. Ben je nooit thuis om je kinderen naar bed te brengen. Je kunt nooit samen eten. En Dat, dat wou ik niet. Dus dat was een beetje noodgedwongen ook. Totdat ze wat groter werden. En Willem van de Zandenbakhuizen. Inmiddels overleden. Hij was helaas overleden. Regisseur. Regisseur en een vriend... Uh, mij vroeg om uh, weer eens wat op toneel te doen. En dat was uh, een zwarte pol. En dat was volgens mij. In 2000, 1999? Zou ook kunnen. Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Ik ben heel slecht. Ja, 1999 was het. Dat was voor het eerst een, een grote rol weer op het grote toneel. Ja. En daar was ik ook heel zenuwachtig voor in eerste instantie. Want ik dacht, kan ik dit nog wel? Ja. Maar het is zoals fietsen, dat verleer je niet echt. Dus ja, uh, ja dat voelde meteen als weer. Dit moet ik, dit moet ik gaan doen weer. En jij bent een actrice die het publiek wil over je, je probeert uh, met de mensen in de zaal de vibe te vinden. Nou, ik probeer ze te raken. Ik probeer ze erbij te krijgen. Je speelt op je publiek? Nou, nee, dat, dat kun je verkeerd uitleggen. Je speelt niet op je publiek, want dat heeft dan weer met mieren te maken, maar ja. je probeert ze naar je toe te halen. Ja. Je probeert mensen bij je te krijgen. Dat is het eigenlijk meer. Um, ja, toneelspel is een communicatieve bezigheid. Dus dat doe je samen met je medespelers, maar je doet het ook met het publiek. Ja. Publiek is een ademende factor die echt meedoet. Dat maakt toneel ook heel ja. mooi. Je maakt echt deel uit, als je publiek bent, van de voorstelling ja. die avond. Ja. Dan weet je bijvoorbeeld dat de dinsdagavond... Uh, dan moet je harder werken dan de, de vrijdagavond. Ja, mensen zijn in het begin van de week zijn anders... En mensen nemen zichzelf mee naar zo'n zaal en zo'n voorstelling. En je merkt echt dat uh, tegen het weekend... dat mensen uh, denken, hey, beh, ontspannender, we gaan het weekend in en uh, leuk. En uh, dinsdag is ja, meer moeite. M M M uh, minstens zo interessant is dat, dat Limburgers mensen beneden de Moedijk eh, moeilijker zijn als publiek dan de wat stugge Groningers. En jij hebt daar een verklaring voor. Ja, het is natuurlijk ook wel gek, want een Brabant zelfs reageert men op sommige plekken ook weer meer dan op andere plekken. <laughs> daar is een, we hebben daar heel vaak discussie over in de bus, van hoe, hoe kan dat nou toch? Hoe kan dat? Inderdaad, Groningers en Friesen dat is het stugge volk, dat is het cliché over Groningers en Friesen en die die lachen voluit en die reageren en die applaudisseren... en die zijn veel, veel opener dan... Uh... En ik denk, maar dat denk ik, dat dat komt omdat men daar meer op het woord gericht is. Dat is vanuit het geloof ook weer te verklaren. En inderdaad, uh, katholieken gaan dingen niet zo via het woord... maar gaat meer via muziek, leeft daar heel erg, maar ook via beeld... Dus, uh... De beeldcultuur die voor katholieken bepalend is geweest en ja. nog... Ja, ja dat, dat zit in, in het volk, zeg maar. Is het daarmee ook verklaarbaar, Carine, dat de meeste acteurs van katholieke huizen zijn... althans, tot voor een paar jaar geleden, kijk naar de grote acteurs en actrices... die waren voor het grootste gedeelte van katholieke origine. Nederland is dat zo? Zou ik niet weten heb is nooit ik... in de bus over gesproken. Nee, ik zou niet weten of vroeger acteurs inderdaad van katholieke huizen waren. Bijvoorbeeld Ellen Vogel. Is die van katholiek van huis? Nee, dat is niet voor het Nee, dat had toch... Nou, ik weet het niet. André lijkt me ook niet echt katholiek, eigenlijk. Bijvoorbeeld als ik het nu in de vrouwen van een iets oudere generatie zie. Ja, of van net huizen niet. Nee, ik weet niet of dat waar is. Ik weet niet of dat waar is. Maar er bestaat wel nog iets als... Um... Ik, ik roep ook wel eens dat het theater in Nederland zo appelleert aan het intellect en weinig aan het gevoel... En dat, het, dat ik het soms protestant, protestantse voorstellingen vind. Whatever that may be. Maar dat gevoel heb ik wel eens: dat er weinig waardering is voor gepassioneerd spel. Dat moet altijd iets. Dat hoofd, dat is toch heel belangrijk. En dat is het natuurlijk ook. Maar het lijkt wel alsof het doorslaat naar die hoofdkant. En dat geldt in hoge mate voor jouzelf. Want uh, ik weet van jou dat jij, als je eenmaal op het podium staat. dan sta je er met huid en haar. Uh, jij speelt vol. Dat wordt wel gezegd, ja. Uh, is dat ook zo? Maar ik, ik stort me ergens helemaal in. maar je, je moet je soms ook ergens instorten... wetend dat je de teugels aan moet trekken. Want dat hoort bij sommige rollen. Dus het is niet zo dat ik opkom en daar komt een soort bulk aan emotie uit. Zo is het niet. Het, moet, het gaat natuurlijk wel over het doseren van ja. dingen... Maar ik stap met weinig gereserveerdheid het toneel op, denk ik, ja. ja. Van jou... De, de, in de loop der jaren ook meer geworden, hoor. Het wordt schaamtelozer. Oh ja. de, durf, de durf is groter. Ja? De angst soms ook daardoor. Oh ja. ja, dat zijn twee tegenstellingen. Die, die horen bij elkaar op de een of andere manier. En, uh, dat kan je wel leven? Ja, soms niet. Soms is dat moeilijker. Als je je niet zo goed voelt, is dat moeilijker. Maar over het algemeen... Het is, je verliest, uh, naarmate je kilometers maakt en jaren uh, werkt... verlies je gêne, maar je wordt ook kritischer op de een of andere manier. Je staat er ook minder onbevangen in die zin uh, in. Spreekt de routinier... Nou, een beetje. Een beetje routinier inmiddels, toch? Het is interessant, want andere mensen bevestigen dat... en jij weet het waarschijnlijk zelf ook wel... het is gebleken dat als jij op een podium gaat staan... de mensen naar, naar jou kijken en naar jou luisteren. Je hebt het zelf wel eens, mirabile uh, dictu geformuleerd... als iets wat ze tegenwoordig de X-factor noemen. Ja, dat, dat komt voor. Ik zeg niet, als ik op toneel sta met mede-acteurs... dat ze dan naar mij kijken. Want hopelijk sta ik daar met andere acteurs die dat ook hebben. Dus dan kijk je naar ons allemaal. Nee, nee, nee ze okay. kijken met name naar jou. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee dat is niet waar. Nee, en ik zorg in, in het beste geval ook voor... dat er ook mensen bij me staan die dat ook hebben. Die ook die zogenaamde X-factor hebben. Ja. Want, want het is helemaal niet leuk om te kijken naar één iemand... en de rest hoort er niet bij. Dat is niet spannend. Theater gaat, is iets wat zich voornamelijk tussen mensen... en personages afspeelt op toneel. Dat, ben ik wel met je, dat moet een soort drama zijn in de vorm van een strijd. Hè, waarin de acteurs aan elkaar gewaagd zijn. En als er een acteur is die het op zo'n avond eventjes niet doet... dat ga je onmiddellijk merken. Nou, niet een acteur die het niet doet, maar gewoon iemand van een andere... Uh, ja, iemand die dat niet zo heeft. Die valt dan weg. Dat is voor die andere ook niet leuk. Maar dat maakt ook het drama minder interessant. Je moet proberen om... Ja, net als een voetbalteam, spelers op te kiezen die bij elkaar passen. En die, die, die, die een goede energie met elkaar vormen, of chemie, of hoe je dat dan ook wil noemen. En aan elkaar gewaagd zijn. Dat levert de spannendste voorstellingen op. Smoking and thinking of things to do since you're gone. lonely. Can't even get stoned Taking a breath Of a feeling that once lived in this hell Laughing and dying at the mirror. Myself, a memory don't remember at all. Last thing you told me was the first thing that brought me these clouds. I'm looking up for the next. enough Lynn looking up krijg, uh, Koningin Beatrix had je ooit kunnen denken dat je de rol van de majesteit zou spelen? Nee, maar dat is nou wel weer het leuke van actrice zijn... dat je maar eigenlijk dit... niet zo vaak weet wat er dan op je afkomt. En dit was wel een hele bijzondere vraag. Ja. En meer omdat je de majesteit in jouw leven nog nooit uh, hebt ontmoet... laat staan, de hand geschud. Nee, maar nou weet ik ook niet of ik daar in, uh, in deze film heel veel aan gehad zou hebben... als ik haar wel de hand had geschud, want dan had ze heel keurig gezegd dacht mevrouw Krutzen en uh, wat een geweldige voorstelling. want alle dingen die ze zo uh, zegt. Dus heel veel privé-informatie had ik daar natuurlijk ook niet van gekregen. Ja. Maar inderdaad, ik heb haar nooit ontmoet. En uh, ja, dat was een spannend, spannend avontuur om ja. dat aan te gaan. De film is bijzonder en jij speelt als uh, koningin Beatrix... mag ik al dan zelf wel zeggen, een, een bijzonder mooie rol. Je speelt de sterren van de hemel op een hele ingetogen manier. Want Beatrix, ja, die moet je wel op een heel eigen wijze spelen. Want we weten allemaal wie de koningin uh, de vorstin is... Het um, verhaal concentreert zich uh, een jaar na het overlijden van prins Klaus... op het moment dat zij de troonrede weer gaat lezen... en waarin zij eerst het bezoek brengt aan uh, het graf... van haar overleden echtgenoot in Delft. Dat is trouwens al een verrassing, want voor zover ik weet... kom je niet zomaar in de grafkelder... en dat moet je eerst via allerlei afspraken regelen. En zelfs de manier waarop ze de grafkelder betreedt... dat is voorbij de voordeur, zou je kunnen zeggen. En dus fictie. Ja, natuurlijk, want daar zijn wij allemaal niet bij geweest. Overigens is de grafkelder natuurlijk niet het de grafkelder in de Nieuwe Kerk. Daarom is het een mooie film. Het is wel de Nieuwe Kerk. Want dat is een openbare... Dat ruimte. was namelijk waar je toevallig wel mocht filmen, hè? Ja, waar je openbaar. bij andere gebouwen niet mocht filmen. Ja, ja, nou, daar is nu ook geen toestemming voor gevraagd... om op die plekken te filmen, behalve bij de ridderzaal of daar de deur open mocht. Daar gingen we niet naar binnen, maar ook dat mocht niet. Dus je kunt maar beter gewoon je eigen gang gaan... want anders wordt het een oeverloos gebeuren. Maar inderdaad, de film gaat over... Kijk, waar het kan, kloppen de feiten. En inderdaad, achter de voordeur ja, weten we niet precies hoe de dingen gaan. Dus dan moet je met z'n allen uitkomen... wat je denkt, hoe zou dat kunnen zijn? En hoe zou zij daar kunnen zijn? En dat is de zoektocht geweest. Ja. Je hebt um, koningin Beatrix opgezet vanuit eenzaamheid en gemis. Of? wanhoop. Ja. Nou, dat heb ik niet alleen gedaan. Dat is natuurlijk ook wat het script Absoluut. Uh, vertelt. Absoluut. De, de ja, scenario schrijver. Ja. En ook de regisseur. Peter de baan, de regisseur. Uh, maar de film begint inderdaad in die grafkelder. En dat was voor mij ook wel heel erg belangrijk. Dat ik dacht, dit is het eerste wat ze doet op deze dag. Een rituele dag. Zonder, de eerste keer dat ze dat zonder Klaus moet doen. Ja. En ze staat daar en... Uh, ja, daar, daar, daar zie je heel erg, tenminste dat heb ik ook gepoogd te laten zien, het gemis van hem. En je ziet haar ook zich vermannen op een gegeven moment, denk ik, ik moeten doen. Ja. En van daaruit vertrekt de film, van daaruit vertellen we het verhaal. En alles wat in, in die dag zeg maar, gebeurt, die, want het speelt zich eigenlijk af op één dag. En je ziet in de vorm van ja. de scènes van het verleden, zie ja. je natuurlijk het hele beeld. Maar die dag, dat is gekleurd door het gemis. Van Klaus, haar, haar privé, haar menselijke gemis. Ja. Dus als ze hard is zeg maar, tegen Balkenende, als ze uh, tegen haar zoons praat, als ze tegen Maxima uh, praat. dan komt dat allemaal voort vanuit haar hardheid, haar zwakheid. Alles komt voort vanuit. Ik voel me niet goed en ik mis. Dat is eigenlijk... Ik ben alleen. Ja. En, en zo voelt het nu. Ja. Voor een uh, actrice is dit natuurlijk een hele bijzondere rol. Hè? Want er wordt heel veel van je gevraagd. En om het in dit geval zo te formuleren. Eh, jij, jij moest dus telkens een gebied in. Hè? Je moest elke draaidag maar weer uh, zin en gevoel hebben om uh, te spelen wat je moet spelen. Ja, dat is eigenlijk altijd zo. Dat is met iedere rol zo. Dat is uh, op toneel soms ook... Uh, dan moet je iedere avond weer denken, oh, ik moet die berg weer op. Ik moet weer daar in dat, in dat personage en wat die doormaakt, moet ik weer naartoe. En dat gold natuurlijk voor Beatrix ook. En uh, in dit geval, we, we hebben maar 25 draaidagen gehad... en Beatrix zit in bijna alle scènes... Dus je bent de hele dag van s ochtends vroeg zit je in de schmink. Anderhalf nou, uur, hè? Anderhalf uur, al heel vroeg. En dan word je ook ouder en dan denk je bij jezelf, wat ja. gaan we nou krijgen? Ja. Maar ja, aan de andere kant helpt dat weer om het te spelen. En daar gaat het altijd maar om. Ik zag mezelf iedere dag ouder worden en uh, die kleding aan en dat haar weer en zo. En dan keek ik in de spiegel en dacht ik, nou, daar ben ik weer klaar voor. En niet dat ik dan dacht van, uh, god, wat word ik er mooier en knapper op. Maar dat doet er ook niet toe, want je wil bereiken dat je wat je moet spelen, dat ja. dat zo geloofwaardig is. Mogelijk is. En dat is in jouw geval natuurlijk heel belangrijk. Want jij speelt heel graag vrouwen met wat je noemt een verrikkend gevoelsleven. Ja, dat is weer wat ik eerder zei. Het is uh, ratio en emotie, zeg maar. Uh, kijken hoe dat een evenwicht is bij personages. En uh, nou ja, iemand zoals Beatrix bij Uitstek is natuurlijk een vrouw... die naar buitenuit een bepaald beeld moet ophouden. Ons staatshoofd, de vorstin. Dat, dat vereist een aantal dingen. En zij heeft natuurlijk verschillende functies. Behalve staatshoofd is ook het hoofd van een soort bedrijf. Een familiebedrijf waar ook nog eens haar kinderen dan een, deel van uitmaken, een groot gedeelte van uitmaken. En daar is een soort directeur van. Maar ze is natuurlijk ook gewoon moeder. En ze is natuurlijk ook gewoon echtgenote. En ze is gewoon ook nog eens een keer een mens met eigen interesses. Dus ja. Dat, dat, ja, dat, dat ligt bij haar dus ver uit elkaar. Dat beeld, dat masker wat ze moet hebben. Wat vereist wordt ook van ons allemaal. Dat er een soort waardigheid en geheimhouding en zo. En aan de andere kant zegt het volk... ja, maar u moet wel een warme koningin zijn. En u moet ook voor ons er zijn. En uh, u moet ook alles vertellen wat u doet. Uh, dat is de andere kant ervan. Plus ja. nog eens een keer al haar privésorgers en haar bedrijf. Maar nou, nou zeg je het al, hè. Uh, ja. Ze draagt een masker. Koninginnen dragen maskers. Uh, ja. Zelfs iemand als... dat heb je ooit wel eens eerder gezegd... Nina Brink. Ja. Ook een soort koningin. En dat ja. komt ook een beetje door de functie en zo. En ja. dat masker heb je er ook ingetild? Ja, natuurlijk. De, de, ik, heb, ik benaderde het toch zo uh, vanuit haar privé gezien. Dat, uh, en het is natuurlijk haar natuurlijke habitat geworden om dat te doen. Op het moment dat zij naar buiten treedt, uh, is ze de koningin. En de koningin is in haar geval een rol. Ja. En dus is dat een masker. Ja. Wat ze, uh, ook fijn, denk ik, voor haar. Want daarmee kan ze dat ook scheiden voor ah, zichzelf. Nou, een vraagje, um, Karin, um, dan moet je toch echt heel diep gaan, hè? Want om die laag te bereiken, moet je ontzettend goed nadenken... of je het goede, goede masker hebt en of het ook werkt. Ja, nou, dat masker, in die zin is dat masker... Uh, wij vonden met z'n allen, en ik vond dat ook... dat de Beatrice die wij kennen, die wij altijd zien, dat die dat dat masker herkenbaar moest zijn. Ja. Dus iets van haar spraak en iets van hoe zij naar buiten... heb ik proberen me eigen te maken. Niet te imiteren, maar me eigen te maken. Dat is iets anders. Dat hoeft niet sprekend te lijken. Of, maar dat je in ieder geval de associatie met haar vindt. En alles wat daar los van stond, ja, dat, dat laat je dan ook wat meer los. Wat ik bij haar ook wel gehoord heb in privé privé-dingetjes. Als ze zich een beetje onbespied waant, dan hoor je haar soms iets zeggen. Dat klinkt veel gewoner. Dat klinkt veel intiemer. En dat, dat heb ik meer toegelaten in de scènes... waarin we haar zien als ze niet de koningin is. Je, je bedoelt eigenlijk dat ze gewoon ook... en dat wil je etaleren in de film... gewoon ook een mens van, van vlees en bloed ja, is. Maar dat mag ze eigenlijk niet zijn. Nou, zo willen we haar niet echt helemaal... Uh... Zien. Aan de ene kant wel, willen mensen altijd dat ze gewoon is... dat het maar een gewone vrouw is, zoals Juliana was eigenlijk, meer, vond men. En aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen... ja, maar het is wel een koningin, het al wel de waardigheid. en ze is wel ons staatshoofd en het is wel... Dus uh, ja, dat, dat, dat, dat wordt ook allemaal van haar verlangd. Karin, je had een voorbeeld... In de acteurswereld, die een soortgelijke rol heeft gespeeld. En dat is Helen Mirren, die de rol van The Queen speelt, dus koningin ja. Elizabeth in Engeland. Heb je daar wat aan gehad? Nou, dat is niet in, dat, in die zin is het niet een voor. Tuurlijk, zij heeft koningin uh, Elizabeth gespeeld, heeft ze fabelachtig gedaan, vind ik. En hier werd een film gemaakt over Beatrix, dat is onze koningin. Ja. Eigenlijk. Houd de vergelijking daar al op, want het is een heel ander soort film. Want ook daar gaat het wel over, over de binnenkant van de koningin... maar de aanleiding daarvan, of, of het onderwerp daarvan... was de dood van Diana ja, en het ja. gevolg daarvan. Dat is in, in film majesteit uh, niet zo. Um... De aanleiding van het verhaal is de verandering van een zinnetje in de troonrede. Maar dat is niet meer dan een aanleiding eigenlijk. Nee. Ze gaat zo zitten op een verandering van iets wat ze in de troonrede wil zien. En dat heeft alles te maken met Afrika. En Afrika was Klaus voor haar. Dat is zeg maar de ingang voor het dilemma, haar persoonlijke dilemma. En dat is toch een heel andere ingang voor de film dan uh, The Queen was. Helemaal mee eens, maar de overeenkomst is een, zit hem dan toch denk ik nog wel... in het feit dat jullie alle twee je dus echt heel psychologisch diep ingegraven hebben in het personage. Helen Maron, die, die, die speelt met haar ogen. Hè? Ja, uh, dat is sowieso erg goed als je dat doet als je voor film speelt. Want je hebt heel vaak close-ups en dan kan je het maar beter doen... ook met je ogen. Dus, maar dat doet zij heel erg goed. Ik vind haar een hele goede actrice. En uh, ik hou heel erg van, uh, sowieso, van hoe Engelsen acteren. Ik heb daar meer mee dan met het Amerikaans acteren. Uh, allemaal generaliserend, want er zijn natuurlijk ook geweldige... Amerikaanse acteurs... Maar überhaupt met Europees acteren heb ik meer en zeker met het Engelse. Omdat dat um, zo mooi gedoseerd is. Engelse spelen uh, laten iets gaan en houden iets achter. Die, die, die, ja, dan gaat het weer over die ratio en die emoties. Het, het hoort bij elkaar. En, en het is subtiel. Tegen de tijd. Dan blijkt misschien. Wat van nabij niet was te zien Wat in het duisterhuis van voordien Komt aan het licht misschien tegen de tijd Tegen de tijd Als tijd verstrijkt en de schaduw van het verleden wijkt. Als de onderste steen niet de onderste blijkt. Misschien dat tegen die tijd. Wie weet dat er uitkomt dat dingen nooit gaan. Al zo werd gezegd dat ze gingen, dat het zwijgen dicht bij de leugen ligt en de waarheid niet ver van de waarheid tegen de tijd als tijd het ligt, dat geen macht of kracht de waarheid weert en geen boom is zo oud dat geen tak een keer splijt zal blijken tegen de tijd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 van de Leuven, ja. tegen de tijd, hè, uit uh, Wij Alexander, Caro ja. Roserie. Daar heb jij ook een koningin, ja, ja. Sophie. Sophie. Ja. En uh, herken jij dus allemaal, hè? Ja dat, ja, dat herken ik allemaal. Maar het verschil met koningin Sophie, wat ik trouwens ook geweldig vond om te spelen... was dat niemand haar kent. En het bijna een vergeten koningin is. Als je ooit nog eens... Want die vrouw is zo interessant... Die, die was zo modern voor haar tijd en uh, geïnteresseerde medicijnen. Nou ja, daar valt heel veel over te vertellen. Maar die is natuurlijk omdat ze gestorven is en al haar kinderen gestorven ja. zijn... een soort weggevaagd uit onze geschiedenis. Maar een hele interessante vrouw. Karine, um, jouw uh, acteerprestatie in Majesteit, die mag er zeker zijn... maar die van jouw collega-acteurs zeker ook. Ja. En daar is vooral de rol van Prins Klaus, gespeeld door Jeroen Willems... die het kwetsbare bij Beatrix eigenlijk bovenhaalt en die laat zien dat hij niet bang is voor haar. Ja, dat is absoluut zo. Het was geweldig om met Jeroen dat samen te kunnen spelen... Klaus en Beatrix, want het is toch, voor hem toch het hart van de film. Het gaat over, zowel het, wat ik zei, het gemis van Beatrix... omdat Klaus er niet meer is. Maar dan moet je dus ook laten zien wat die relatie betekend heeft voor haar. En dat is... Uh... Ja. Dat was zo'n fijne chemie met, met Jeroen. Dat speelde als vanzelf, zeg maar. En ik vind dat hij dat prachtig speelt, ja. Van belang is om ook goed te bedenken... dat jij geen imitatie van koningin Beatrix hebt uh, willen neerzetten. Hè? Dat, dat kan ook gewoon niet. Nee, het is geen uh, satire. Het dit, nee. dit gaat niet om dat iemand zegt... God, wat doet ze dat knap na. Waarom is de rol ook niet vergeven aan Sander Wallis de Vries. Ja, dat denk ik. Want die doet dat op, op de manier zoals ze dat doet uh, hartstikke leuk. Maar dat is niet wat gevraagd wordt in deze, in deze film. Overigens, als je dat had gewild, dan had je ook een oudere actrice. nemen. moet die meer op lijkt. Want ik lijk helemaal niet op Beatrice. En ik ben ook niet zo oud en ik ben ook niet zo jong. Want ze is op een gegeven moment ook 27 in de film. Ja. Maar op een ja. of andere manier moet je daar meegaan... moet je die weg mee willen maken en accepteren dat ik haar ben. Ja. En dat je dus bij een soort wezen van haar terechtkomt. Ja. En dat was de bedoeling van de film. En dan, dus moet je ook niet gaan imiteren, want dat leidt alleen maar af. Mag je zeggen dat, je, dat de opzet was om... Onder de rokken van Beatrix te kijken. Dat, ze, dat zei, Peter de Baan, in een van de eerste gesprekken die we hadden. Ik wil onder de rokken van Beatrix. En dan dacht ik, oké, okay, ja, dat begrijp ik. Ik begrijp wat je dan bedoelt. Ja, wat wat ik zeg, je moet niet dingetjes hebben als je tics of het uh, accent te erg maakt. Dan ga je denken aan, oh, dat lijkt of dit is. Dus het lijkt niet zo. Dan moet je niet meer bezig zijn als je kijkt. Je moet met iets anders bezig zijn. Ja. Heb je je met grote regelmaat afgevraagd of de koningin zelf dit allemaal aan kan waarderen? en uh, of je ook uh, uiteindelijk ook dichtbij haar zat als stel dat je haar had kunnen spreken. Nou, op de eerste plaats zou ik graag willen dat als het gezien had, dat ik er zou kunnen spreken en zeggen komt het een beetje in de buurt van hoe je je voelt en hoe het is. Uh, nee, ik weet, denk niet dat ze daar echt een eerlijk antwoord op zou geven. Ik denk ook niet dat ze blij is dat dit allemaal gemaakt wordt. Want ze houdt helemaal niet van dingen die over haar familie gemaakt worden. En misschien is ze ook wel zo perfectionistisch... dat ze dan blijft hangen in het van... ja, maar dat klopt helemaal niet of dat is niet waar of feiten. Ik, ik hoop eigenlijk dat als ze naar kijkt dat ze... ja, dat dat, dat dat voor haar ook allemaal niet zo toe doet. Maar dat, dat, dat ze kan zien dat ze niet met kritiek of zo naar haar gekeken, maar met liefde naar haar hebben gekeken. Dat laatste lijkt mij evident, want de film is uit liefde opgebouwd, mag je wel zeggen. Hè? Ja. Het is in feite, uh, wordt er een, een kwetsbaar, maar ad om een positief beeld van de koningin opgebouwd. Dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook met waardering voor wat ze doet. Maar ook met de vraag, moet dit nog wel in deze tijd, deze monarchie... Kun je dat iemand nog wel aandoen? Uh, de, de dvd van deze film is aan uh, het Koninklijk Huis gestuurd. Maar ik begrijp dat uh, de cast en de regisseur eigenlijk uh, geen reactie verwacht. Want zo gaat dat dan? Ja, in Nederland gaat dat zo. Dat is wel anders. Want in, in Engeland bijvoorbeeld, om Helen Mirren. Daar, die heeft wel een reactie. Die heeft zelfs volgens mij een lintje gekregen of zo. Omdat ze dat, en, en wordt daar uitgenodigd. Ik geloof niet dat ze gegaan is. Omdat ze dat dan zelf ook weer een beetje verwarrend vond. Helen ja. Mirren. Ja. Maar zo gaat het in Nederland niet. Ik denk dat wat ze er ook. stel ze vindt het verschil. Dan moet ze dat gaan zeggen. En dan krijgt ze daar weer een hoop gezeur over. En als ze het heel erg mooi vond, dan gaan mensen daar ook weer vragen over stellen. Dus ik denk dat ze gewoon. Weet je wat? Ik, uh, ik, laat, gewoon, ik laat gewoon niks horen. Dus. Um, nee, dat verwacht men. Dat heeft ze nog nooit gedaan ook. En uh, uh, ja, die, die, die, um, die boeken die geschreven ja, zijn door Willem 1, 2, over Willem 1, 2 en 3. Daar heeft ze hem gezegd dat ze vond dat het wel een eenkleurig beeld gaf. Terwijl dat ja. toch natuurlijk ook historici zijn geweest die daar in het archief hebben gezeten. Dus. Maar, ja, goed. Ik denk dat ze het er moeilijk mee heeft. Ja. Ja. Karin, um, is er leven na majesteit? Ja, dan mag je toch wel hopen dat er leven is <laughs> na majesteit. Voor mij zijn de opnames natuurlijk... Uh, mijn laatste draaidag was 16 mei, dus dat is alweer een tijdje geleden. Je hebt al afstand genomen. Nee, nee, nee, want ik praat volop over... en de film komt in de bioscoop... en ik hoop dat ontzettend veel mensen gaan kijken. Want ik vind hem de moeite waard. Ik ben trots op de film. Dus ik hoop dat heel veel mensen hun stoel uitkomen... en daadwerkelijk gaan kijken in de bioscoop. Ja. Um, maar ik ga binnenkort repeteren met uh, Huub Stapel samen. Ja. In het stuk De Kus van Gert Thijs. Ja. En daar gaan we tot en met juni uh, heel het land door in de Schouwburgen. En dat is een, een erg mooi stuk. Ontroerend en geestig ook. Ja. Dus uh, ook daar hoop ik dat veel mensen komen kijken. Ja. Jij bent, als ik het zo maar formuleren, een, een stampvoeter. Hè? Naarmate je vordert in je leven, nou ben je nog betrekkelijk jong, stampvoet jij meer en meer. Nou, zeker niet minder in ieder geval. Ik ben altijd nogal ongeduldig van aard en ik wil van alles en ik. Uh, ik ben, niet echt, uh, ik ben niet echt zen. Waar ik me ook toe aangetrokken ben. Ik voel me niet echt helemaal zen. Soms wel hoor, maar soms ook niet. Maar dat heeft te maken met het vijftig worden. En vrouwen in de overgang. En wat je dan allemaal toegedicht wordt. Wat je dan allemaal zou moeten worden rustig. En, en je kinderen het uit Kinderen het huishuid, minder ambitie. Uh, bro, bro, dat allemaal. Um, daar merk ik nog niet zoveel van. Nee, nee. Ik zit volop in, in een fase, denk ik. Die niet voor niks de overgang heet. Maar uh, <laughs> ja, ik, ik, wil, ik wil niet... Uh, ik wil ik wil niet afbouwen, ik wil nog een heleboel doen. Ben jij er inmiddels achter? Waarom jij actrice hebt willen worden? Nou, daar kom je, ik weet het niet hoor. Als iemand vraagt waarom jij uh, interviews maakt. Dan... Nou, dan weet ik het antwoord maar al te goed. Oh ja, is dat zo? <laughs> dat ik hartstikke nieuwsgierig ben. Ja, nou, ik ben ook heel nieuwsgierig. Dat is wel een goede gedachte. Ik, ik wil levens uitpluizen. Ja, ik ook. Nou ja, dat, nou, precies, dan. Misschien aan dezelfde golf Ja, precies. Nee, ik ben heel nieuwsgierig. En ik. Uh, ja, dat klinkt altijd heel. Maar ik, ben, ik vind mensen toch het interessantst van dit bestaan. Hoe mooi. Andere dingen ook zijn. Natuur en uh, technologie en weet ik het allemaal. Maar mensen en hoe ze in elkaar zitten. Dat is toch uh, mijn fascinatie. En. Uh, ik wil ze vormgeven. Ik wil hun, hun uh, verstand en hun gevoel vormgeven. En dat blijft razend interessant. En, en ik geloof dat ik. Uh, een aantal dingen heb meegekregen waarmee ik dat kan, zeg maar, waarmee ik dat kan uitdrukken. En uh, ik vind dat belangrijk, zeker in deze tijden waarin iedereen maar roept dat er minder geld naar kunst moet gaan, denk ik, het is zo belangrijk dat we ons vragen stellen over mens zijn en over waarom we hier zijn en hoe we met elkaar omgaan dat kun je niet uit de maatschappij uh, wegpannen. Dat is veel te belangrijk. En dat is niet om te zetten in economisch nut... Ja. maar wel in, uh, ja, in nut van het menselijk bestaan, zeg ja. maar. Ja. maar. Ja. maar um, um, je zegt dat je nieuwsgierig bent... en dat je de levens van mensen net als ik wil uitpluizen. Maar bij uh, uh, een actrice denk ik uh, dat het er uiteindelijk ook op aankomt... dat je via die baan ook uh, wilt weten hoe je jezelf in elkaar zet. Ja, tuurlijk. Als ik wil weten hoe anderen in elkaar zitten... wil ik ook zien hoe ik zelf in elkaar zit. Dan kom je nooit echt helemaal achter. Ik zou dat inderdaad willen bevestigen. Want ik denk dat jij uh, de vraag voor jezelf regelmatig stelt. Maar dat je dat antwoord niet wilt horen. Nou, misschien wil ik dat wel. Maar ik geloof ook eigenlijk dat je het antwoord niet kunt horen. En ik vind het, de vraag en de zoektocht zo interessant. Ik bedoel, als je ergens uitgekomen bent, ergens achter... Ja, dan begint misschien dat afbouwen. Dat zou je heel goed kennen, maar daar ben ik dus nog niet aan toe. Ja. Nu weer dus de... De Tocht naar voren met substapel uh, Eigenlijk voor het komende seizoen, hè, de ja. kus. En dan zal het ook aankomen weer op de première. Waarvan ik in elk geval weet dat jij daar dan... een onwaarschijnlijke adrenaline-stoot door krijgt. Ik, iedere première ben ik weer ontzettend zenuwachtig. En denk ik ook weer, waarom doe ik dit in hemelsnaam? Maar ik doe het dus blijkbaar. Bloedig. Ja, het is echt. Het zijn niet mijn favoriet. En ze zijn ook, het zijn ook nooit de beste voorstellingen, premières. Want ze zijn eigenlijk altijd beter na een tijdje. En uh, uh, ja, soms, ik weet het niet. Je hebt ze nodig hoor, premières. Je hebt zo'n punt nodig op een of andere manier waar je. Maar nee, het zijn niet mijn favoriete dagen nee. Ja. Gelukkig heb je altijd toys hè, van acteurs. Ja. Dat je allemaal cadeautjes voor elkaar maakt. Het is een goede afleiding die hele dag. Want je moet toch tot, tot s'avonds wachten altijd. Hè. Maar niet alleen dat. Je weet dat je de voorstelling daarna weer helemaal de diepte in zakt. Hè? Ja, ja, ook ja. Nou, dat zijn altijd Als je een hoge piek hebt... in geluksmoment stort je ook altijd even weer een zwarte gat. Ja. erbij. Ga je overigens... Uh, je woont in Heerlen. Hier uh, binnenkort je eentje de middagvoorstelling van Majesteit nog eens zien. Of heb je het nu wel bekijken allemaal? Nee hoor, want ik heb hem zelfs pas één keer gezien... op de première, uh, op groot beeld. Daarvoor had ik hem op televisieformaat gezien, zeg maar. Maar ik ga bijvoorbeeld naar de Hoornse filmdagen... 22 oktober, uh, daar zie ik hem ook weer. En ik ga met mijn moeder een keer gewoon met z'n tweeën... in Limburg naar de bioscoop. En dan uh, ik zie ik hem. Het is heel bijzonder... Ja. Hoor, om, je, om met een zaal mensen te kijken naar... Uh, en dan heb je de neiging, Karin... om op enig moment uh, in het centrum van Heerlem, of Haarlem... heel kort even wuivend rond te lopen. Want één ding in de film, naast zoveel andere dingen... is me zo bijzonder opgevallen. Dat je zo'n bijzondere studie hebt gemaakt... van hoe de vorstin in de Gouden Koets wuift. Ja. Nou, dan moet je weten dat we in die gouden koets hebben gezeten. Zo'n dag. En dat er helemaal niks te wuiven viel. Want er zit, stonden gewoon groene schermen waar een laderhand ingevuld. Dus je stelt echt naar na niks te, te wuiven. Ik heb wel vijf verschillende vormen van wuiven bij je aangetroffen in die koets. Vijf verschillende vormen? Nou, nee. Het is niet vijf verschillende. Nee, ze doet verschillende. Ja, je hebt deze, gewoon de kleine. Ja. En je hebt die. Het is dus wat hoger. Maar het is... Het is ja, zij, heeft, zij is heel erg strak in haar lichaam. Ze is heel gecontroleerd over uh, hoe ze dingen doet en hoe ze staat en hoe ze zit. Ze zit ook nooit natuurlijk met de benen over elkaar. Het is, uh, ze praat wel meer in interviews met de handen. Nou ja, al dat soort dingen heb ik natuurlijk enorm bekeken. Ja. Ja. ja. ja. ja goed, ik zwaar wel op straat hoor, maar dan gewoon als Karine. Karine, het was een groot fest. En hartelijk gefeliciteerd met deze bijzondere rol waar ik denk in Nederland nog langdurig over gesproken gaat worden. Uh, je was in deze uitzending ook denk ik een echte andersdenkende. Nou, dankjewel. Anders denken dan wie is dan wel weer de vraag. Dat he? is inderdaad de vraag, ja. ja. Daar praten we een andere keer over. Ja. Dankjewel. U hoorde Karine Krutsen in een aflevering van Anders Denkenden. Een bijdrage van RKK, eerder uitgezonden in oktober 2010. Gerard Klaassen was in gesprek met haar. Het ging onder meer over het theaterstuk De Kus aan het einde van het gesprek. Nou ja, dat is inmiddels voorbij, maar Karin is momenteel wel te zien in de voorstelling Gijsbrecht van Amstel van het gezelschap Het Toneel Speelt. Vanavond staan ze in Enschede. Daar zijn ze geloof ik nog niet helemaal klaar met de kaartverkoop. Dus daar kunt u nog voor bestellen. Komende dinsdag en woensdag staan ze in Den Haag. Via hettoneelspeelt.nl kunt u de hele speellijst zien. Karin Krutsen viert vandaag haar 51ste verjaardag. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over nachtvluchten hier bij Max op Radio 1. Die kunt u stellen via de mail. Dat adres is nachtvluchten U kunt ook naar onze site gaan, dat is nachtvluchten.fm Daar staan alle contactmogelijkheden. U kunt er ook een bericht achterlaten in het gastenboek. Dan moet u wel weten dat overige luisteraars en lezers dat natuurlijk ook gewoon kunnen meelezen. Schrijven kan naar het adres nachtvluchten bij Max Postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. En op teletextpagina 331 vindt u onze programmering en ook iets van de informatie die op onze site staat, nachtvluchten.nm, FM moet ik zeggen... Uh, daar kunt u ook alle details over onze uitzendingen nalezen. Op diezelfde site staat ook nog de prijsvraag van dokter Frank... die vorige week bij ons te gast was. En Deze betreft uh, dan nu onze eerste gast, dat is de tweede prijsvraag... in de gloednieuwe themamaand getiteld Onheil versus Voorspoed. En Het spits wordt afgebeten door schrijver, journalist... en buitenlandcorrespondent Hans-Jaap Melissen. Daar komt hij. hij schreef het boek Haiti, een ramp voor journalisten... verschenen bij uitgeverij Kid Publishers. En in dat boek kijkt Melissen kritisch naar zowel de rol van de media... als de hulpverlening, naar een van de ergste natuurrampen... van de afgelopen jaren. U maakt kans op een exemplaar wanneer u meedoet aan die prijsvraag... de tweede prijsvraag op de site nachtvluchten.fm. En die luidt, hoe heet het bijzondere hotel... waar Hans-Jaap Melissen tijdens zijn verblijf op Haiti logeerde meedoen kan tot en met 14 februari en uh, u gaat dus naar nachtvluchten.fm om die prijsvraag te zien en te beantwoorden. Het is tijd voor een kort journaal in het volgende uur dus de eerste aflevering van Onheil versus Voorspoed met schrijver en buitenlandcorrespondent Hans-Jaap Medessen. Graag tot zometeen.